7 uur, het NOS-journaal, door Megens. President Cyprus wil reddingsplan aanpassen ten gunste van kleine spaarders. Stakingsacties bij Albert Heijn worden uitgebreid. En Doek met Rembrandt blijkt een zelfportret.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 Later vandaag stemt het Cypriotische parlement over het plan. En verslaggever Eva Wiesing blikt zo meteen in dit Radio 1 vooruit op die stemming. FNV-bondgenoten breidt zijn stakingsacties bij Albert Heijn uit. Vandaag wordt in alle zesde distributiecentra gestaakt, zegt de vakbond. Afgelopen weekend werd het werk al neergelegd in drie distributiecentra. Dat gebeurt vandaag ook in Nieuwegein, Geldermalsen en Zwolle. De FNV denkt dat zo'n zes tot 700 medewerkers meedoen aan de acties. Ruim 10% van het totaal. Inzet is een nieuwe cao voor de medewerkers. CNV Dienstenbond is het daarover al eens geworden met Albert Heijn... maar de FNV wees het akkoord van de hand. Een portret van Rembrandt, waarvan lang werd gedacht... dat het van de hand van een van zijn leerlingen was... blijkt toch door de grote meester zelf te zijn geschilderd. Dat zegt de Britse National Trust, de huidige eigenaar van het kunstwerk... naar onderzoek door Rembrandt-specialist Ernst-Jan van der Wetering. Het doek is geschilderd in 1635, toen Rembrandt 29 was...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 Hoorde sommige jetmotoren komen over en keek op en de plane was komen richting ons huis. Ik dacht dat het zou crashen in ons huis en toen deed het een korksecreu in het laatste moment, draaide om en crashte in de huizen aan de overkant van de straat. Twee andere inzittenden raakten gewond, net als iemand op de grond. Een van de gewonden is er slecht aan toe. Amerikaanse president Obama heeft Tom Perez voorgedragen als nieuwe minister van arbeid. Perez werkt nu op het ministerie van justitie als hoofd van de afdeling burgerrechten. Net als de vorige minister Solis is de 51-jarige PRS een Latino. Volgens analisten wil Obama met de voordracht critici de mond snoeren... die hem verwijten dat hij te weinig diversiteit in zijn kabinetsploeg heeft. De minister van Arbeid krijgt een belangrijke rol... in de tweede presidentstermijn van Obama. Zo moet hij het minimumloon verhogen en het immigratiebeleid hervormen. De Zimbabwaanse president Mugabe is morgen bij de inauguratie van Paus Franciscus. Volgens zijn woordvoerder is hij gisteravond in het vliegtuig gestapt. De 89-jarige conservatieve katholiek Mugabe... mag vanwege het schenden van mensenrechten al 11 jaar de Europese Unie niet in. Maar een Vaticaanstad kan hij zonder problemen reizen... omdat het staatje geen lid is van de EU. Bij de inauguratie zijn morgen veel hoogwaardigheidsbekleders. Namens Nederland gaan premier Rutte, prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Puerto Rico heeft als eerste de finale bereikt van de World Baseball Classic. In de halve finale versloegen de Puerto Ricanen Japan met 3-1. Vannacht speelt Nederland in de andere halve finale tegen de Dominicaanse Republiek. Het WBC wordt algemeen beschouwd als het wereldkampioenschap Honkbal. Weer nog, vooral in het noorden is het bewolkt. Met eerst nog wat regen of natte sneeuw. Later klaart het op met af en toe zon. In het midden en zuiden de meeste zon, maar daar is later weer een bui mogelijk. Het wordt vandaag 6 tot 9 graden. Vanaf morgen wordt het weer iets kouder. Met bijna elke dag wat regen of natte sneeuw. ANWB Verkeersinformatie. 21 files goed voor bijna 70 kilometer. Uh, bijzonderheden. Op de A12 zijn de spitsstroken bij Gouden uh, afgesloten. vanwege de technische storing. En het verkeer in de regio Eindhoven. onderweg naar Antwerpen. kan beter omrijden via Tilburg-Breda. Want in België is een ernstig ongeluk gebeurd bij Turnhout. op de E34 richting Antwerpen. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Op de A7 richting Zandam staat 5 kilometer bij de af afwit aan van Horna. een ongeluk. Daar zijn wel de rijstroken weer vrij. Op de A28 richting Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Harderwijk. Daar staat ook 3 kilometer. En verderop, daar staat nog 6 kilometer bij Leusden. Wat mij betreft, een deal.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 en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Het aantal inbraken is het afgelopen jaar flink gestegen. Volgens een bedrijf dat we zo dadelijk spreken... gaat het vooral om gelegenheidsdieven. En Guido van der Garde. Hij reed zijn eerste Formule 1 Grand Prix dit weekend. Als hij het eerste kan zijn die een punt zou kunnen scoren voor het team... ja, dat zal voor ons gewoon als een dikke overwinning zijn. Nou, punt haalde hij niet, maar hij reed de race wel uit. We hebben hem zo dadelijk in de uitzending. Maar we gaan eerst naar de problemen van Cyprus. En het reddingsplan van de EU, want dat zal alle inwoners van Cyprus gevoelig treffen in de portemonnee. Vandaag moet het parlement erover stemmen en Eva Wissing, onze verslaggever, is op Cyprus. Eva, Goedemorgen. goedemorgen. Is De president, Anastasie, het is er gerust op dat dat reddingsplan, dat hij dat erdoor krijgt in het parlement. Ja, hij zegt misschien van wel, maar dat is echt nog maar de vraag of dat gebeurt. Want uh, het is een heel klein parlement, uh, 56 zetels. En 25 parlementariërs zijn in ieder geval tegen. Hij zal echt uh, de mensen moeten overtuigen dat er geen alternatief is. Dat heeft hij ook al uh, gezegd. Van de ECB heeft namelijk de banken uh, hier aan een infuus uh, liggen. Of de banken zijn aan het infuus van de ECB, Kan je beter zeggen. Uh, die die staan... ...de banken met geld en die hebben gedreigd om dat te stoppen deze week. Uh, als dat gebeurt, dan is het, zijn die banken failliet, is het land failliet... ...en dan uh, zijn de mensen zonder baan. Het is de financiële sector is hier heel erg groot. Dus uh, ja, die overtuigingskracht had ik nog even in de strijd moeten gooien. Ja, en zeker ook als het gaat om een bepaald onderdeel van dat plan... ...namelijk dat spaarders op Cyprus ook meebetalen aan het reddingsplan. Ook spaarders die een uh, vermogen hebben onder de 100.000 euro... Um, dat is nog niet eerder gedaan, hè? want uh, aandeelhouders zijn eerder wel getroffen, achtergestelde obligatiehouders bijvoorbeeld bij de redding van SNS. Waarom ja. is nu gekozen voor deze constructie? Nou, ze moesten wel, want er zijn hier heel weinig achtergestelde obligatiehouders. Dat is het systeem hier nou eenmaal. Dan hadden ze veel te weinig geld opgehaald, terwijl er wel enorm veel spaarders zijn. En met name die grote buitenlandse spaarders, Russen, maar ook Engelsen, hoor. Dus uh, die, die banken hier, het is een klein Zwitserland eigenlijk, met erg veel spaartegoed. Waarschijnlijk ook veel zwart geld wordt gezegd. Dus als je geld wil ophalen, dan kan dat eigenlijk alleen maar op deze manier. Maar waarvoor gekozen is, is ook om de spaarders met een garantiestelling die wij allemaal in Europa hebben, dus de spaarders met tot 100.000 euro ook aan te slaan. En dat is met name wat er hier verkeerd is gevallen. Uh, maar goed, dat, dat daarvoor is echt gekozen, juist om die Russen niet af te schrikken, ben ik bang. Toch, om de pijn te verzachten heeft Anastasia, is dus, uh, aangegeven de kleine spaarders wel enigszins te willen komen. Wat heeft hij dan voor hen bedacht? Het is formeel nog niet zo heel veel meer naar buiten gebracht dan wat er zaterdag al gezegd is toen het plan naar buiten kwam dat de spaarders obligaties van banken krijgen, dus deelneming krijgen in banken. Mm. Um, uh, maar hij uh, heeft gisteren toegevoegd dat als ze hun geld ook op de rekening houden, dat ze dan nog, uh, als ze dat twee jaar lang houden, dat ze dan ook uh, obligaties in, in de staat krijgen. En er is hier gas gevonden, dus dat zou betekenen dat ze uiteindelijk echt wel hun geld terugkrijgen. De Financial Times meldt vanochtend dat er ook nog een plan is om dat spaargeld minder te belasten. 3,5% in plaats van die 6,75%. Moet Moet wel bedenken dat de rente hier vrij hoog is. Het dus zou dan gaan om een jaarrente wat je kwijtraakt uh, in plaats van twee jaar rente. Wij hebben natuurlijk veel lagere rente. Maar het gaat vooral om het principe dat spaarders bang zijn... dat het geld niet zeker is meer bij de bank. En dat principe dat is geschonden. En dat is natuurlijk belangrijk, hè? want dan gaat het echt om eh, wantrouwen... dat er zou kunnen ontstaan eh, ten opzichte van het hele mondiale banksysteem. Omdat het toch de basis is van vertrouwen, zo'n depositogarantiestelsel. Kunnen spaarders op dit moment nog geld opnemen überhaupt? Ja, ze kunnen wel geld opnemen. Je kan pinnen. Uh, je kan natuurlijk alleen maar je daglimiet pinnen. Dat schijnt hier bij elke bank verschillend te zijn. En bij elke rekeninghouder hangt af wat voor kaart je hebt. Dat doen mensen ook. Je ziet veel mensen pinnen. Uh, maar het is ook zo dat de banken zaterdag gecommuniceerd hebben... dat die belasting die de spaarders moeten betalen... want zo wordt dat hier gecommuniceerd dat het om een belasting gaat... dat die in ieder geval vaststaat. Dus dat je dat niet kunt pinnen. Of dat ook echt het geval is. Als je 500 euro pint en je hebt maar 500 op je rekening staat... en het lukt niet, dat, dat weet niet. Weet ik niet of dat ook echt niet kan. Maar de banken zijn dicht. Waarschijnlijk zijn de banken ook morgen dicht. Mm. Dus ook niet formeel naar buiten gebracht. Maar dat melden kranten dat dat, dat, die beslu dat besluit al genomen is. Om te voorkomen dat mensen niet... gaan, uh, ja. uh, massaal het ja. geld van de bank af gaan halen. Ja. Ja. Ja. ja, want als je naar de bank gaat kan je natuurlijk alles opnemen. Dus ik denk dat om paniek te voorkomen. Maar ja, als je het besluit neemt om de banken echt dicht te doen... Mm. dan heb je natuurlijk ook, uh, laat je ook zien dat je het niet in de hand hebt. Nee. Nou, spannend. Nee, de hoop is dat ze er vandaag toch uitkomen in het parlement. Goed. Eva Wiesing is op Cyprus en houdt ons op de hoogte. Eva, dank je wel. We praten er natuurlijk over door later vanochtend. Om te beginnen na half acht doen we dat met uh, econoom Harald Benning. Wij gaan naar het aantal inbraken. Dat is de afgelopen jaren flink gestegen, vooral in het midden en oosten van het land en in de regio Rotterdam. De exacte cijfers komen later deze week, maar nu al is duidelijk dat in de regio Rotterdam bijvoorbeeld 36 keer per dag wordt ingebroken. De Rotterdamse korpschef Frank Pauw vertelt op welke plekken dat vooral gebeurt. Met name in de, in de landelijke gebieden zijn dat, uh, kunnen dat inderdaad groepen zijn die gewoon als sprinkhanen uh, zo'n wijk binnenkomen, dan een aantal inbraken plegen en er vandoor doorgaan. Als het gaat om echt de, de, de stadswijken uh, hier in Rotterdam... Of, of in de grote steden van de regio... dan zijn dat vaak ook uh, de lokale inbrekers of de lokale helden... in negatieve zin, zoals ik dat noem. En die zijn niet ver uit hun eigen buurt, breken die gewoon in. We praten erover door met Pascal Oostveen. Hij is eigenaar van The Fixit in Doorn. Een bedrijf dat alles weet en heeft voor beveiliging van je huis. Meneer Oostveen, goedemorgen. Nee, goedemorgen. Ja, Doorn ligt ook in het midden van het land. Daar nemen de inbraken toe. Merkt u dat? Uh, ja, zeker. De, de, de inbraken die zijn bij ons ook in de afgelopen jaren uh, toegenomen. En dan vooral de normale woonhuizen? Met name de gewone woonhuizen, ja, correct. En wat voor type inbrekers ziet u uh, vooral in de omgeving? Uh, nou, bij ons zijn dat meestal de gelegenheidsdieven die, uh, die te werk gaan. Wat is een gelegenheidsdief? Uh, iemand die langskomt een bosje sleutels ziet liggen of een computer ziet staan. En daarvoor besluit om in te breken. En dat meerdere keren doet of het bij één keer houdt? Nee, die doet dat uh, regelmatig. Zijn ze te stoppen, die gelegenheidsdief ook? Ze zijn te stoppen, maar dan, uh, dan moet er een goede beveiliging op het huis zitten. Ja, je en moet eigenlijk dan voorkomen dan... dat de gelegenheid er is. Dat zegt u eigenlijk, als de gelegenheid is. Ja, dat staat. moet te voorkomen, dat, dat is correct. Ja. Maar, maar ik hoor natuurlijk wel uh, altijd mensen roepen van... nou, als ze binnen willen komen, dan komen ze binnen. Dat, uh, dat is ook zo. Uh, met hangen en sluitwerk is dat gewoon ja, heel moeilijk af te dekken. Er zijn nieuwe methodes, waardoor ze met een klopsleutel heel snel binnen kunnen komen. En wat voor sleutel? Dat is een klopsleutel. Wat is dat? Dat is een sleutel, Ja, die kun je gewoon op internet kopen. Hmm. Die steek je in de cilinder, je slaat op de, op de sleutel en hij gaat open. Aha. En als je dan ook nog pensloten hebt? Pensloten worden lastiger inderdaad om binnen te komen. Maar ja, nogmaals, als je binnen wil komen, je kunt ook via het glas naar binnen. Hmm. Tja. Wordt het nog vaak onderschat uh, door... Uh, door um, ja? Gewone gezinnen die denken van, nou ja, bij ons gebeurt het niet of kan het niet? Nou, het is met name in de zomermaanden. Als het, uh, als het lekker weer is buiten, dan worden de deuren die blijven openstaan. Of ramen blijven openstaan. Ja, en gelegenheid maakt de dus dan, dan kan het snel gebeurd zijn natuurlijk. Ja, en u het echt, uh, ziet u de oplossing echt in slotenbeveiliging? Of zegt u ook van, nou ja, camerasystemen, um, um, lichttimers, dat soort zaken, dat helpt ook? Nou, het is absoluut zo dat beveiligingen met, met fysieke sloten... dat die gewoon ja, het beste afschikken voor de gelegenheidsdieven. Maar uh, ja, op het moment dat ze natuurlijk via het glas komen, dan houdt het op. En ja. dan is het de beste manier om, om ook aan om elektronische beveiliging te gaan denken. Goed. Meneer Oosveen, dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Straks een reportage uit de souvenirwinkels in Rome. Ze hadden niets van Proos Franciscus. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. De vuurdoop zit erop. Guido van der Garde, Nederlands eerste formule 1-coureur. Sinds jaren heeft zijn eerste Grand Prix erop zitten. In Australië eindigde dit weekend als 18e En dat is helaas laatste. Guido van der Garde, goeiemorgen. Goeiemorgen. Vanuit Maleisië, want daar ben je net aangekomen he, met het vliegtuig. Ja, het ja, is hier alweer middag. Het uh, is hier fantastisch weer. Dus uh, alles gaat goed. Nou, dat is binnen. Hoe is het, uh, hoe is het gevoel over die, over die 18e plaats? Ja, kijk, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel redelijk tevreden ben uh, over, uh, over hoe het gegaan is. Uh, mentaal en fysiek ging het eigenlijk best goed af. Uh, aan iedereen zelf was, uh, was natuurlijk een beetje teleurstellend. Ik bedoel, met uh, de tweede set banden kreeg ik een, uh, een lekker band voor, dus ik moest alweer snel naar binnen. En uh, vanaf 120 al een probleem met de auto. De achterkant, van de, de achterkant van de auto was een stuk afgebroken. En dan verlies je al heel veel grip en downforce. Dus. Uh, ja, dat was niet optimaal, maar goed, we hebben uitgereden, we hebben ervaring opgedaan en uh, dat, dat was eigenlijk het doel. En je zei steeds, uh, afgelopen weekend is mijn droom uitgekomen. Is dat ook het gevoel dat je nu hebt, ondanks uh, wat uh, technische problemen? Ja, tuurlijk. Ik bedoel Je, je werkt ook meer dan je halve leven na, naar zoiets toe. En dat uh, is altijd bloed, zweet en kraan. En dan moet ik eerlijk zeggen, uh, als je dan daar op de start zit, uh, dan is uh, ja, het wel een heel... Een heel trots gevoel uh, hadden. Mm -hmm. En uh, ik, ik ben, uh, ben daar ook uh, ja, heel tevreden over. Hoe was dat uh, uh, bij de start? Hoe hoog was je hartslag? Nou, op zich wel. Ik was redelijk relaxed. Ja? De voorbereiding was, was, was heel goed gegaan. Uh, natuurlijk, alle, alle procedures met de Formule 1-auto is iets anders dan dat je gewend was. Maar de start was eigenlijk gelijk goed. Ik had twee man te pakken. Mm -hmm. En uh, dat liep eigenlijk allemaal prima. Geen, geen zenuwen gehad? Nou, natuurlijk wel. Er is wel iets meer zenuwen als dat je normaal hebt. Alles is toch nieuw. Maar uh, daarentegen uh, is het eigenlijk allemaal goed gegaan. Nu is het hele eens, circuit op uh, gang gekomen. Hoe ziet dan je leven eruit? Word je geleefd de komende tijd, komende weken, maanden? Ja, zeker. De afgelopen maanden uh, wordt je al heel erg geleefd. Dat we eigenlijk eind januari bekend hebben gemaakt het is non-stop overal heen en heel druk leven. Maar goed, het valt goed. We zitten nu. Uh, Lekker een dagje vandaag aan het zwembad een beetje relaxen. En, uh, en morgen gaan we weer beginnen met trainingen en aan het klimaat uh, wennen. En woensdag hebben we al een hele dag weer met pers en allerlei dingetjes. Dus uh, ja, je hebt een heel druk leven, maar het bevalt me heel goed. En de Grand Prix van Maleisië is de zwaarste van het jaar. Hè? Hoe bereid je je daarop voor? Want ik begrijp dat je ontzettend veel vocht verliest bijvoorbeeld. Tijdens ja, je verliest 2,5 kilo vocht. Dus zo. dat is heel veel. En uh, kijk, ik probeer zoveel mogelijk buiten te sporten. En buiten te zitten. Om te wennen en, uh, aan om, die om, hitte. Ja, aan de wennen aan de hitte en aan de temperatuur. Maar uh, nou goed, we hebben vandaag, morgen, woensdag, donderdag en vrijdag gaan we beginnen. Ja, Nederlandse coureurs rijden wel vaker achteraan. Hoe is het met jouw team? Zit, zitten er punten in gewoon dit seizoen? Nou, dat zal moeilijk zijn. Ik bedoel, we, we, we, we wisten van tevoren dat het nog steeds een jong team is die groeiende is. Uh, we hebben elke keer, de elke uh, laatste maand, hebben we weer wat nieuwe mensen van grote teams binnengehaald. En uh, ik weet zeker, zeker dat, uh, dat we stap in de juiste richting gaan maken, ja. uh, maar dat moeten we wel bij stapjes doen. Uh, op dit moment uh, weten we dat we uh, redelijk achteraan rijden, maar in Barcelona krijgen we een grote update met de auto, dus dan moeten we uh, hopelijk uh, iets verder naar voren kunnen staan. En zo moeten we elke keer stapjes maken en scoren dat zal voor ons een overwinning zijn. Nou, volgende stap. Uh, Maleisië. En dit is komend weekend al. We gaan je volgen. Guido van der Garde, hartelijk dank. Super, dankjewel. Fijn succes. Goed dank dit. je. Veel succes. Hey, we racen door naar John Hawker van de ANWB. John, hoe is het op de weg? Lara, 75 kilometer in totaal. En als u in de regio Eindhoven rijdt en u moet naar Antwerpen... dan kunt u het beste omrijden via Tilburg-Breda. Want in België is een ernstig ongeluk gebeurd in de buurt van Turnhout... op de E34 richting Antwerpen. Daar is de weg dicht. Het verkeer wordt al lokaal omgeleid. En veel drukte op de A28 naar Utrecht. Allereerst bij Harderwijk, 7 kilometer naar een ongeluk. En verderop, daar staat tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden zuid ook 7 kilometer.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 human heart is only make believe. I am only fighting fire with fire. You are still the victim of the accidents so you leave. Sure as I'm a minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. 89 rijksmonumenten uit de tijd van de wederopbouw. De lijst wordt later vanochtend bekendgemaakt. In Tilburg loopt Marno Remmers langs wat grote kanshebbers. Wat ben je zoal tegengekomen, Marno? Nou, we lopen door de stad. We zijn bij het station begonnen. En nu zijn we... Fijn dat de beheerder er al is. Midden in het centrum staat, achter gebouwen, een beetje verstopt. Het kapelletje. Het spelletje van onze lieve vrouw nood. Ja. Dat is gebouwd hier in uh, 1964. Vanwege dat het ergens anders weg moest. Vroeger zat het in de synagoge, in de Heuvelstraat. Maar dat moest weg vanwege de Schouwburgpromenade. En nu is het hier gekomen. En volgend jaar is het vijftig jaar bestaan. En nu de... wordt het een monument waarschijnlijk, hè? Ja, we hopen dat het een monument wordt, laten ja. we het zo zeggen. Ja, en dit is Karel Bergmans met de sleutels. Dit nee, is Jan Simons. Oh, sorry, Jan Simons, ja, met de sleutels. Terwijl we naar binnen lopen. Het lijkt een beetje op een ijsschots midden in de stad. Ja, het is een heel bijzonder modern gebouwtje... met een, een beetje uh, ongebruikelijke vorm voor Wit. een kapel. Wit, met allemaal schuine muren en geen glas in lood, maar glas in beton. Maar het ziet er wel glas in loodachtig uit aan de binnenkant. Ja, het is uh, gekleurd glas, uh, gevat in, uh, in, in een soort van betonnen raamwerk. En het verbeeld uh, de draak. Het is symbool van het kwaad natuurlijk, uh, dat in de oorlog overwonnen was... Uh, met uh, natuurlijk uh, Maria, aan, aan wie deze kapel uh, gewijd is. Maar dat het de jaren zestig is, kun je ook wel een beetje zien aan die deuren, dat hekwerk... maar ook de draaideur die je vroeger ook wel had, bijvoorbeeld in een schouwburg of in een station. Vroeger had men twee draaideuren, maar één hebben ze vervangen voor uh, een klapdeur... vanwege de rollators en de Ja. En u hebt net een boek, een bladzijde omgedraaid, zie ik, ja, in een soort vitrine, meneer Simons. Wat is dat? We uh, hebben twee boeken. Vroeger hadden ze dus één boek, hebben ze een keer weggehaald. Toen zijn er twee boeken in uh, plaatsgekomen. En dit is een voor de gestorvenen in de oorlog. Ah, ze staan allemaal namen in. Ook oh, zie het, je het ja. Terwijl hier natuurlijk ook mensen zich midden in die drukke stad terug kunnen trekken. Het zit ook een beetje verstopt. Achter, achter alles wat in Tilburg door elkaar is gebouwd. De jaren 70 flats, jaren 30 staat hier nog een heel winkelpand. Dan staat er nog een soort cafetaria uit de jaren 80. Ja, je moet het echt ontdekken. Ik bedoel, je loopt er niet zomaar tegenaan. Maar het is inderdaad een hele mooie, rustige plek in de drukte van alle winkelstraten. En hier kun je even tot, tot rust komen. Ja, Leon van Meijl, daar met hem wandel ik door Tilburg. U bent adviseur in die cultuurhistorie. Het is ook de bedoeling dat op zo'n lijst van monumenten niet alleen kerkgebouwen staan, maar ook een boerderij, het station. Eigenlijk alle soorten van gebouwen. Ja, alle categorieën zijn wel vertegenwoordigd. Hè? Infrastructuur en industrie, woonhuizen, kantoren, winkels cultuurtempels, verzinnen maar, allemaal staan ze op die lijst. Kijk, u hebt weer een nieuwe pagina opgeslagen van het ja, boek. Ja, er wordt elke dag op, opgeslagen. Wordt het nog druk vandaag in de kapel? Uh, we hopen het. De winkelpubliek die komt uh, dikker hier om de rust te vinden. Elke dag is er om 12 uur een uh, eucharistiedienst. En je kunt hier dus ook vandaag, en dan zit u waarschijnlijk in een nieuw rijksmonument. Gebouwd in de jaren 60. Kijk eens aan bij Maano Remmers in Tilburg vanochtend. De nieuwe paus heeft een goede start gemaakt. Publieksvriendelijke start. vorige, Benedictus, won nooit populariteitspols. Maar zijn opvolger, Franciscus, dus, heeft meteen de harten van veel katholieken gestolen. Dat blijkt ook in de souvenirshops van Rome. Max verslag even Martijn van der Wiel. Drie weken geleden was ik hier ook in deze souvenirwinkel vlakbij de Sint-Pieter. En het personeel vertelde toen dat... na acht jaar Benedictus, zijn voorganger Johannes Paulus II... nog steeds veel populairder was. Tien keer populairder zelfs, afgaand op de verkoopcijfers van de religieuze Prelaria. En nu, een paar dagen na de verkiezing van de Nieuwe Paus, bezoek ik ze weer... Het is loeidruk in het winkeltje, maar toch praten en kijken de dames met dramatische blikken, zoals Italiaanse dames dat zo goed kunnen, want ze hebben bijna niks te verkopen. Ja. Op deze paus waren ze niet voorbereid. Waren... Voor andere kandidaten stonden de drukpersen en de machines klaar. Maar deze paus was een verrassing. En dus kunnen de fabrikanten nog niet leveren. Wat heeft u wel? Eigenlijk alleen de foto van woensdagavond. Franciscus op het balkon van de Sint-Pieter. Gewoon diezelfde foto die in alle kranten heeft gestaan. ...maar dan afgedrukt op een aanzichtkaart en in drie formaten. En dat terwijl de vraag enorm is. Want Franciscus heeft een gigantische indruk gemaakt... Dit kun je alleen vergelijken met de eerste dagen van Johannes Paulus II. En als u het vergelijkt met de eerste dagen van Benedictus, i primi giorni di Benedetto, no, no. Nee, toen was die vraag naar spulletjes er helemaal niet. Dus de populariteitspol, even geliefd als Johannes Paulus. Subito, da subito. Ja, meteen vanaf het eerste moment. Pelgrims, toeristen, ze waren meteen gek op hem. Ze vroegen meteen, de dag erna. Al ...om rozenkransen, kettingen, waarmee de gebeden worden geteld... ...met een foto van Franciscus erop. Ze maken nu maar zelf pakketjes, neutrale rozenkransjes die ze nog hadden liggen... ...stoppen ze in een zakje van cellofaan met een fotootje van Franciscus erbij... Dat allemaal bij gebrek aan beter. dire <laughs> Toen ik hier drie weken geleden was, zei u: we hopen op een menselijke, nederige pauze. era lui molto contenta, si, pure io amato Het is precies wat ze wilde. Ook zijzelf, de verkoopster. Ze is niet praktiserend. E molto piaciuto. Maar ze hield meteen van hem. En nu moeten de spullen nog komen. Eh, si. la roba. Va bene. Va bene. Grazie. Grazie.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 En vergelijk uw actuele reistijd met de auto. en de trein. Vielewissel.nl. Een samenwerking tussen NS en TomTom. Tom. Radio 1. Het NOS-journaal. Goedemorgen, het is uh, half acht geweest, Dorot Meegers is bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen, de afgelopen jaren zijn er duizenden geldautomaten verdwenen uit kleine dorpen. Het komt bovenop de duizend bankfilialen die zijn gesloten. Meldt de Volkskrant op basis van cijfers van de Nederlandse Bank en onderzoeksbureau RBR. In vijf jaar tijd is 30% van de bankfilialen gesloten. Het aantal daalt nog verder doordat de Rabobank bijna de helft van zijn filialen sluit. De geldautomaten verdwijnen vooral in de kleine kernen. Vaak kan daar alleen nog in de supermarkt worden gepind.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 FNV-bondgenoten breidt zijn stakingsacties bij Albert Heijn uit. Vandaag wordt in alle zesde distributiecentra gestaakt, zegt de vakbond. Afgelopen dagen werd het werk al neergelegd in drie distributiecentra. Dat gebeurt vandaag ook in Nieuwegein, Geldermalsen en Zwolle. Inzet van de acties is een nieuwe cao voor de medewerkers. Een portret van Rembrandt blijkt toch door de grote meester zelf te zijn geschilderd. Lange tijd werd gedacht dat het van de hand van een van zijn leerlingen was. Maar het is een zelfportret, zegt het Britse National Trust, de huidige eigenaar van het kunstwerk.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 Het noorden van het land heeft vandaag de meeste bewolking. In het midden en zuiden van het land komen vaker zonnige perioden voor. De eerste uren kan in het noorden ook nog wat regen of natte sneeuw vallen. En plaatselijk is het nog glad door sneeuw. Afgelopen nacht is er 2 tot 4 centimeter gevallen op een aantal plaatsen. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 6 tot 9 graden... bij een matige wind uit het zuiden tot zuidoosten komende nacht zijn er brede opklaringen en kan de temperatuur weer dalen tot dichtbij of net iets onder het vriespunt. Morgen is er vrij veel bewolking en vanuit het zuiden trekt een gebied met af en toe regen of natte sneeuw over het land. Het is vrij koud met een middagtemperatuur rond 5 graden en er staat een vrij stevige wind uit het oosten tot noordoosten. Ook woensdag en donderdag blijft het aan de koude kant met soms wat winterse neerslag. Daarna lijkt de temperatuur geleidelijk weer wat omhoog te gaan. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In totaal staat er 110 kilometer file in de vrij normale ochtendspits. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Op de A12 daar zijn de spitsstroken bij Gouda nog steeds afgesloten... vanwege een technische storing. Veel druk op de A7 richting Zandam, 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan... tussen afwit A. Van Hoorn en de afwit Weide Wormer. Niet veel beter is het op de A28 richting Utrecht. Daar staat is af het Elspit en Harderwijk 7 kilometer na ongeluk. En verderop daar staat tussen Aamers voor het Vathorst en Leusen nog 6 kilometer.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Aan econoom Harald Bening vragen we zo dadelijk of het verstandig is... om Cypriotische spaarders mee te laten betalen aan de redding van hun land. Ja, er zijn heel wat economen die vinden van niet... want dat zou wel eens tot een bankrun kunnen leiden... en tot meer problemen in de eurozone. Er gaat deze week in de Tweede Kamer ongetwijfeld ook gedebatteerd worden over Cyprus. Kan het reddingspakket op steun rekenen, is de vraag. Joost Vullings, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Lara. Wat is het algemene beeld? Nou, Het algemene beeld is, denk ik, dat, dat men wel akkoord kan gaan vanuit Nederlands perspectief. Er eh, was vorige week in het debat, eh, voordat minister Dijsselbloem naar Brussel vertrok... gingen heel veel partijen nog uit van 17 miljard euro eh, voor het steunpakket van Cyprus. Nou, Dat is 10 miljard euro geworden. Eh, de, de, de spaarders sparen mee. In principe vinden we dat in Nederland fijn, want dan draaien we er zelf niet voor op. Dat zal hier de gedachte zijn. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel vragen. Want als inderdaad het meebetalen van die spaarders leidt tot allerlei ongewenste bijeffecten... Kijk, dat zullen veel partijen ook niet willen. Maar nog is het ook nog wachten op de brief van minister van Financiën Dijsselbloem. Met de details en waarom ervoor gekozen is de spaarders mee te laten betalen. Dus bijvoorbeeld een partij als D66 stelt het oordeel nog even uit. Maar het zal een debat worden, zeker deze week, met heel veel vragen. Want dat roept het sowieso op, dit plan. En dan wachten ze bij jou daar op de polder. Want komt er nou een akkoord? Wat verwacht men daarvan? Nou, als de, de, de Haagse politici deze week de bouldering kijken... dan zien ze vooralsnog een oneindige leegte. <laughs> Kortom, de, de verwachtingen bij deze week zijn heel erg laag gespannen. Niemand rekent op een akkoord. en, nou ja, Ze denken, wie weet de week erna eh, dat er wel wat eh, gaat gebeuren. Hmm. Is er een reden voor pessimisme, denk je? Vanwege die nou ja, onheilige ja, is, het is, leegte? Ik hoor wel wat, af en toe wat, wat gezucht aan de andere kant van de lijn. Niet alleen bij jullie, maar ook bij de politici. Ja. Dat, ja, het, het antwoord van mensen uit de coalitie is vaak... van: nou, we zijn natuurlijk heel blij dat de werkgevers en werknemers... in ieder geval aan tafel zitten, dat er uh -huh. gesproken wordt. Maar je hoort toch heel vaak het woord fragiel. En dan, dan zoeken ze de oorzaak voor die fragiliteit... eigenlijk altijd bij de FNV. Iedereen ziet dat, dat die club heel erg met zichzelf bezig is. Verdeeld is. En, en dat de leider toneert niet de ruimte... Heeft om echt blijmoedig te kunnen onderhandelen. En men vraagt zich ook af, sinds, sinds vrijdag, toen er wat nieuws over was, van ja, die, die Ton hoe lang blijft hij eigenlijk nog bij de FNV? Zijn termijn zit er bijna op. Stelt hij zich kandidaat om door te gaan? Wordt hij dan herkozen? Dat, dat maakt het allemaal heel erg onzeker. Dus ik proef nu, meer, nu weer wat meer pessimisme. Maar goed, de stemming wisselt wel per uur, hangt er ook altijd een beetje af wie je, wie je spreekt. Maar ondertussen hopen ze in Den Haag wel dat de polder er snel uitkomt, want dan moet de politiek zelf nog aan de bak en dan willen ze wel ook... De Tijd voor nemen. Ja. En over fragiel gesproken. Het kabinet moet natuurlijk ook op eieren lopen. Is dan al duidelijk, stel dat dat akkoord er komt, hoe het dan verder moet? Nou ja, dat is, dat is wel een hele goede vraag. Want als je met de oppositie spreekt, dan zeggen ze iedere keer... ja, ik, wij zien niet hoe het kabinet uh, het eigen regeerakkoord... het akkoord dat eventueel uit de polder komt... en de wensen van de oppositie bij elkaar gaat brengen. Uh, dat zijn wel heel erg veel schaakborden. En, en, en nu is er afgesproken dat eerst de polder gaat praten. Nou, Stel dat die tot een akkoord komen, de werkgevers en de werknemers dan moet er nog onderhandeld worden met het kabinet. Dan moet dat akkoord weer naar de oppositie toe. Maar ja, stel dat de oppositie daar hele grote gaten in schiet... moet het kabinet dan weer terug naar de polder. Nou, dat wordt allemaal heel erg ingewikkeld. Het alternatief is dat je natuurlijk met alle partijen tegelijk spreekt... maar daar wordt voor ons nog niet voor gekozen. Ja, het, het wekt allemaal heel erg de indruk dat het kabinet denkt... We, we hopen er het beste ervan. En uh, ja, we spreken heel veel met elkaar... maar niemand heeft nog de routekaart naar een akkoord... En, we zien wel of het schipstrand en zo ja waar. Maar dat maakt het proces wel heel erg boeiend. Maar het is wel heel erg onvoorspelbaar. Juist, voorlopig vergezicht over een lege polder. beetje mistig vanochtend. Joost Vullings in de Haad. Met brede rivieren die traag door oneindig laagland gaan. Hm. Mooi beeld, toch wel. Later vandaag gaat president van Cyprus. We spraken er net al eventjes over met Joost. Het parlement proberen over te halen om voor het Europese reddingsplan voor Cyprus te stemmen. Het is controversieel, want de rekeninghouders moeten gaan meebetalen aan de redding van het land. Ook rekeninghouders die minder dan 100.000 euro hebben gespaard. Harold Benink, hoogleraar Banken en Finance aan de Universiteit van Tilburg. Welkom in onze uitzending. Goedemorgen. Rekeninghouders zijn 10% van hun spaargeld boven een ton kwijt... en 6,75% van hun geld onder een ton. Vindt u dit een verstandige zet? Nee, dit is geen verstandige zet. En uh, dat geeft internationaal al uh, de nodige discussie. Uh, de essentie van het verhaal is natuurlijk dat... Uh, kijk, er was geld nodig. Hè. Er was, uh, initieel werd gesproken over een pakket van 17 miljard... waarvan ongeveer... 7 miljard nodig was om nieuw kapitaal in de banken te brengen. Nou, daar lag natuurlijk uh, voor Duitsland uh, lag daar natuurlijk een enorme gevoeligheid. Europees-Duits uh, belastinggeld gebruiken voor het redden van banken, die natuurlijk ook heel veel depotjes uit Rusland halen. Dus daar is dat bij voor te stellen. En nu lijkt het erop dat ook de, de gesprekken in Brussel van vrijdagnacht uh, dat eigenlijk een, een van de eerdere voorstellen was om de spaartegoeden die verzekerd zijn tot 100.000 euro, dus die onder de, post de garantie van. Uh, om die dus te buiten te houden, dus daar een 0% heffing op te doen... en juist de, depositos, de grote deposito's van boven 100.000... daar juist een hoger percentage te doen. En dat leek dus niet acceptabel te zijn voor de president van Cyprus... omdat natuurlijk um, Cyprus een, een soort financieel centrum is... wat heel veel van dat soort deposito's uit landen als Rusland aantrekt. En dan dachten ze, ja, daarmee gaan we onze concurrentiepositie aantasten. Mm -hmm. Maar het onwelgevallige consequentie hiervan is dat... dus één van de essentiële dingen, ook binnen de toekomstige Europese BankenUnie. Namelijk dat tot een bepaald bedrag... Spaargelden zijn verzekerd en dat mensen daarop kunnen vertrouwen, dat wordt hiermee doorbroken. Dit slaat eigenlijk de bodem onder het bankensysteem, het mondiale bankensysteem weg, zegt u? Nou, dit slaat in het, uh, zeg maar, weg waar we inderdaad met, uh, dus in de, in de meeste landen in de wereld is er zoiets als een, een, een bedrag tot waar hè, tot welk limiet je verzekerd bent, dat je geld krijgt, altijd terugkrijgt ongeacht de situatie, de financiële toestand van de bank. Uh -huh. Nou, dat wordt doorbroken. Dat kan natuurlijk consequenties gaan hebben, want stel dat dit geïnteresseerd Word. Stel je bent nu een rekeninghouder bij een bank in Cyprus uh, onder de 100.000 euro. nou Dan krijg je dus die korting van 6,75 procent. Die raak je dus kwijt. Maar dan kan het dus gewoon ook heel rationeel worden. Om te denken, nou, zal ik nou de mijn geld nog hier in ja. Cyprus houden? Of zal ik bijvoorbeeld naar Noord-Europese banken gaan? Ja, En bovendien, dus, uh, ik kan me voorstellen dat uh, spaarders in Spanje, Italië, Griekenland dit ook gaan denken. Dat hetzelfde, hè? want daar kan het ook. Hè? Daar, daar zie je de spanningen ook toe. Nemen, kijk naar de Italiaanse verkiezingen, kijk naar de grote economische problemen uh, in Spanje, kijk natuurlijk Griekenland. En dus dit kan natuurlijk gewoon uh, onbedoeld, kan natuurlijk zeg maar een, uh, de situatie, een escalatie gaan bevoor, uh, bevorderen in andere Europese landen. Dus uh, er zijn nu al berichten, ook in internationale pers, dat men nu aan het uh, heronderhandelen is, dat men gaat proberen om toch die. Uh, ...die mixing van die percentages te veranderen. Nou, in mijn optiek zou het gewoon moeten zijn dat uh, tot dat bedrag van 100.000 euro... ...dat verzekerd is dat men gewoon weer teruggaat naar een percentage van nul. Want men speelt gewoon met vuur. En men weet gewoon niet binnen die verwankele uh, eurocrisis die nu aan de gang is... ...met spanning in Zuid-Europa, wat voor soort effecten men losmaakt... Aan de andere kant, meneer Benink, ze willen ook die Russen die daar al dat geld hebben geparkeerd... en die jarenlang van dat systeem hebben geprofiteerd, laten meebetalen, laten opdraaien voor de redding. Is dat geen goed argument om dan die toch ook mee te laten betalen? Ja, maar dat is het punt. Hè? Dus, dus, waar... Maar u zegt, die zitten toch allemaal boven de tol. Nou ja, kijk, die, uh, voor zover ze onder de ton zitten, uh, zijn ze dus uh, gewoon uh, verzekerd, net zoals iedereen. De posto-garantiestelsels maken natuurlijk ook geen onderscheid naar nationaliteit. Hè? Um, maar het allergrootste, zeg maar, heel veel van, die, van, die, van de grote de en er zijn heel veel Russen die hebben daar gewoon miljoenen binnengebracht, omdat ze dan... Uh, uh, als je een bepaald bedrag van miljoenen binnenbrengt... dan heb je ook uh, zicht op een paspoort van Cyprus... en uh, daarmee toegang tot de Europese Unie. Dus... dus daar zou gewoon de bel moeten vallen. Ja, klinkt alsof ze dit vrijdagavond ook wel hadden kunnen bedenken, meneer Penning. Ja, dit hadden ze dus. Dit is dit, uh, voor zover ik uit uh, internationale berichten kan uh, begrijpen en lezen. Dit, he, dit is op tafel geweest, maar de, de president van Cyprus vond dit geen doen. goede ja. oplossing. Vanwege het feit dat daarmee de status van Cyprus als financieel centrum ja. te veel aangetast, zou worden aangetast. Ja. Maar ik denk dat ze dat hem nooit die vrijheid hadden mogen geven om dan die percentages te veranderen zoals nu gebeurd is. Harold Penning, hartelijk dank voor je uitleg.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 Pantom, goedemorgen. Goedemorgen. Nog steeds vier kanshebbers op de titel. Nou, ja. dit weekend is er nou opeens weer niet zoveel verschoven. Het is bijzonder, want we hebben weinig meegemaakt de laatste weken: dat er niet ergens een verrassing maar ja. viel. Maar de top 4 bleef kaarsrecht overrent. Vitesse zelfs heel erg sterk. Misschien wel de meeste indrukmakend bij Den Haag: 4-0. Feyenoord ook wel echt veel beter dan Utrecht. Kwam in de score niet helemaal tot uitdrukking: 2-1. PSV wat plichtmatig, maar wel gewoon keurig winnend. En Ajax bijna weer ten ondergaan aan uh, lichtzinnigheid. Won, uh, kwam makkelijk op voorsprong, maar gaf dat ook nog weer bijna weg in Alkmaar. Maar goed, we zijn één week verder zeven rondes te gaan. Uh, het is goed voor de luistercijfers van langs de lijn, ja. zeg maar maar. Dus, maar het is, ja, is ongelooflijk spannend. De programma's worden overal afgebeeld. Iedereen rekent. En ja, hoe iedereen ook meeleeft. Gisteren dag is in de Kuip even dat AZ 3-3 maakte tegen Ajax. Dat, dat gaf een soort volksfeest. Even later bleek dat die bal dus er niet in was gegaan. Dus toen was het weer rustig. Maar het geeft wel aan hoe iedereen naar iedereen kijkt. En ja, ieder weekend en dit ook was wat dat betreft een heerlijk weekend. Het was niet allemaal weer even goed, maar de, de eredivisie is echt weer spannender uh, dan ooit. En uh, ik zeg maar even niks van, want ik denk wat er allemaal gaat gebeuren de komende zeven <lacht> we weken. We hebben twee weken vrij, want het heel Zelda gaat spelen. En dan krijgen we weer een interessante ronde met bijvoorbeeld Herenveen, Feyenoord. Maar ja, juist als je eraan denkt dat het ergens gebeurt, gebeurt het niet. En het gebeurt vaak op onverwachte momenten. Dus uh, wie houdt de spanning overend? Dit weekend konden ze het allemaal. Maar het is ergens een, een sleutelwedstrijd te vinden. Waarvan nou, jij ja, denkt, Tom, dat zou wel eens de doorslag kunnen er is geven. is natuurlijk PSV-Ajax. Uh, uh, nog twee rondes te gaan, dan is PSV-Ajax. Dat is natuurlijk een cruciaal duel, want daar gaat iemand in uh, afhaken of niet. Maar ja, het heeft ook weer te maken met of die andere clubs hebben. Bijvoorbeeld Heerenveen. Feyenoord ziet er op papier best lastig uit. Er is ook nog Feyenoord-Vitesse die elkaar ontmoeten. Er is nog Twente-PSV. Mm. Ajax moet nog naar NAC, die het momenteel goed doen. Nou goed, zo zijn er allerlei scenario's te bedenken. Maar PSV-Ajax is natuurlijk wel een sleutelwedstrijd. De over twee rondes, laat dat helder zijn. Daar gaat in ieder geval een klap vallen in dat weekend. Moeten we Tom nog even hebben over de Primavera, Milan-San Remo. Ja. Nou, dat werd een heel bijzondere wedstrijd. En die renners moeten op warme chocolademelk tegenwoordig naar boven. Ja, dat valt niet mee. Nee, het was natuurlijk een heel bijzonder iets dat ze ineens die bus in moesten... omdat er twee sneeuwtoppen, uh, ja, of er twee toppen zo besneeuwd waren dat ze daar niet over mochten. Wisten ze dat niet van tevoren, zeiden de mensen. Hadden ze ja. dat niet anders kunnen doen? Ja, je denkt van wel, er zijn allerlei belangen die daar door elkaar lopen. Een aantal renners probeerden ook een soort front te vormen. Zeiden we moeten met z'n allen afstappen. Dat is niet lukt. Er zijn er een aantal weer op de fiets gestapt en dan is wielrennen ineens ook wel weer een hele bijzondere sport en word je dat scherm toch weer een beetje ingezogen ondanks alle ontwikkelingen van de laatste tijd. En ja, zag je ze eh, verkleumd. Het werd een wedstrijd van man tegen man. De allersterkste bleven over. En eh, toen iedereen, als je het hebt over geld kunnen verliezen, op Sagan zijn geld gezet had, want dat was de man die hem gewoon zou winnen in dat slot. Toen was daar ineens Gio Lekte al een heel klein beetje afgeschreven Duitser die in het eindsprintje alsnog over hem eh, heen kwam. En ja, het is een een hele bijzondere editie. Er is van alles van te zeggen. Voor de heroïek van het wielrennen is het wel weer een hoofdstukje wat in een boek kwam. Dus laten we daar maar na dit weekend een keertje op houden. Met een mooie winnaar, maar wel een hele bijzondere Milaan Sanremo. Tom van der dankjewel. Tot morgen. De verkeersinformatie, John Zahouke. Hoe ver zijn we inmiddels? Nou, de teller staat op 170 kilometer in totaal. Het is wat drukker dan gebruikelijk. Vooral op de A7 naar Zandam, 10 kilometer tussen af het van en de afwit Weide Wormer. En op de A28 richting Utrecht. Daar staat tussen af het Elspeten en Harderwijk 7 kilometer naar een ongeluk. Rijdt u nog in de regio Zwolle, kunt u beter omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Britse Lagerhuis stemt vandaag over een nieuwe regelgeving voor de geschreven media. Aanleiding daarvoor is het afluisterschandaal... dat onder meer leidde tot het opdoeken van het roddelblad News of the World. Gaan we gaan over praten met onze correspondent in Londen, Arjen van der Horst. Arjen, wat voor een regelgeving moet het gaan worden? Hoe moet dat eruit gaan zien? Ja, Lagerhuis wil dat slachtoffers, Britse krantenlezers... zich beter kunnen beschermen tegen de wanpraktijken van de pers. Uh, we weten allemaal wat er gebeurde... Nou, dat afluisterschandaal Er bestaat al in het land... zoiets als de Press Complaints Commission. Dat is uh, vergelijkbaar met onze Raad voor de Journalistiek. Maar het probleem daarmee is dat media uh, de uitspraken van dit orgaan... Ja, eenvoudig kunnen negeren. Nou, de commissie Leveson, die onderzoek deed naar het afluisterschandaal... had al geconcludeerd, geconcludeerd dat de Press Complaints Commission niet werkt. Hij pleit dus voor de oprichting van een nieuwe perswaakond. Alle partijen zijn het erover eens dat deze waarkomt er moet komen, dat hij ook verregaande bevoegdheid krijgt. Uh, denk dan aan het opleggen van boetes tot een miljoen pond... afdwingen van rectificaties bij media die over de scheef gaan. Maar waar de grote oneenigheid over bestaat... is of deze nieuwe waakond ook in de wet verankerd moet worden. En daarover gaat de stemming vandaag. Voor premier Cameron gaat dat te ver. Hij zegt, dit komt in feite neer op een perswet. En hij ziet dat als een aantasting van de persvrijheid... De Labour-oppositie en heel pikant de coalitiepartner van de conservatieve, de Liberaal-Democraten, die willen dat wel in de wet verankeren. Want, zo zeggen zij, als we dat niet doen, dan zal het heel eenvoudig zijn voor toekomstige regeringen. die bevoegdheden van deze pers, waar komt weer te verwateren. of zelfs helemaal af te schaffen. Ja, dat ligt natuurlijk altijd gevoelig hè, als de staat zich gaat bemoeien met, met de journalistiek. De meningen, je zegt, het in de regeringscoalitie zijn verdeeld. staat dan ook het voortbestaan van de regering op het spel? hè? Dat zou je misschien verwachten, want dit is een heel serieus onderwerp natuurlijk. En de conservatieven en liberaal democraten staan wat dat betreft lijnrecht tegenover elkaar. Toch is het eh, onwaarschijnlijk dat de coalitie hierover zal vallen. Uh, je moet je voorstellen, coalities in dit land zijn toch wel wat anders... dan wat wij in uh, Nederland gewend zijn. Hier is niet alles dichtgetimmerd in een uh, regeerakkoord. De partijen geven el elkaar ook de ruimte om het oneens met elkaar te zijn... Dit is dus ook niet de eerste keer dat dit gebeurt. Het debat over dit uh, voorstel dat wordt ook niet echt hard op hart gespeeld. En we krijgen voortdurend signalen... dat er achter de schermen nog steeds onderhandeld wordt over een compromis. Er is dus tot uh, drie uur vannacht tussen alle partijen... ook de Labour-oppositie zat erbij, onderhandeld over een deal. En uh, ja, wellicht uh, wat ze gaan proberen is dat er nog voor de stemming... dat alle partijen gezamenlijk met een compromis uh, uh, komen om alsnog met, tot een oplossing te komen. Ja, dat wat betreft de politiek, Arjen. De mensen die het slachtoffer zijn geworden van de afluistering... die ouders van dat meisje bijvoorbeeld met hun antwoordapparaat... hoe denken die erover? Ja. ja, dat is een belangrijke vraag. Want laten we twee jaar teruggaan toen dit schandaal uitbrak... met die onthulling dat de News of the World de telefoons van dat meisje... dat vermoorde meisje Millie Douwler had gerekt. Wat zei Cameron ook alweer toen hij de leveson commissie oprichtte... hij zei, ik ben pas tevreden... Als ook de slachtoffers van het afluisterschandaal tevreden zijn met de maatregelen die we nemen. Nou, de ouders van Millie Duider zijn absoluut niet tevreden met wat Cameron heeft gezegd. Dus dat hij die waak niet in een perswet wil verankeren. Zij willen wel een perswet. En je ziet dat Cameron een hele de delicate en tactische afweging maakt. Houdt hij voet bij stuk, ja, dan roept hij de woede. Van de slachtoffers over zich af. Loopt hij dus het risico zich impopulair te maken? Maar ja, die kranten zijn, die zijn fel tegen een perswet. En Cameron probeert natuurlijk ook de pers te vriend te houden. En dat is niet onbelangrijk voor een leider die ziet dat zijn partij ver achterloopt in de peilingen. Maar het zal onmogelijk worden om alle kampen tevreden te stemmen. Arjen van der Horst, vandaag wordt er dus gestemd over nieuwe regelgeving voor de geschreven media in Groot-Brittannië. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Ja, in de kranten uh, en verschillende media veel aandacht voor Cyprus. Bijvoorbeeld uh, de voorpagina van Trouw. Daar een foto van een vrouw met de uh, handen in het haar bij een geldautomaat. En op die automaat staat... We cannot serve you right now due to upgrade. Ja, ze staat bij haar bank dus. maar um, Het is een Cypriotische bank in Griekenland trouwens. En ze kan dus niet bij haar scherm. Spaarders moeten een percentage van hun tegoed inleveren in ruil voor de redding van banken. Het idee is ook Russen mee te laten betalen. Trouw meldt dat 40% van de 68 miljard euro spaargeld van Russen is. deels eh, zwart geld. We hadden het er net al eventjes over met meneer Benink. Vrees is wel dat spaarders uit andere zwakke eurolanden hun geld zullen weghalen. En de maatregel zorgt volgens de Telegraaf voor woede en onrust op Cyprus. Maar ook voor angst bij analisten. Nu garanties op spaargeld onder een ton weinig waard blijken te zijn. De Telegraaf schrijft dat met angst en beven gekeken wordt... of er vandaag met rijen dik geld wordt opgenomen in bijvoorbeeld Spanje en Italië. Spaarders uit die landen zouden hun geld in het veilige noorden van Europa willen stallen. De Heisa verleidt de Financial Times tot een commentaar op de website. Europe botches another rescue. Europa verknalt weer een redding. CNBC schrijft dat de financiële markten... na een periode van irrationele uitbundigheid... weer met de harde werkelijkheid worden geconfronteerd. De Economist dan noemt het plan voor Cyprus oneerlijk, kortzichtig en zelf. Defeating. Zinloos dus. Uh, ook in Engeland boze reacties. Bijvoorbeeld uh, bij de BBC. Want op Cyprus wonen nogal wat Britten. En die betalen dus ook mee. En ook de Volkskrant heeft aandacht voor Cyprus. Maar bewaart de analyse voor pagina 4 en 5. De voorpagina is voor Nederlands geldautomaten nieuws. Na het bankkantoor verdwijnt namelijk ook de geldautomaat nu uit de kleine dorpen. De afgelopen vijf jaar zijn duizend geldautomaten verdwenen. Andere nieuws: verder uh, in trouw Bijvoorbeeld Nederlandse Turken reageren daarop de heisa over Yunus, het jongetje dat bij lesbische pleegouders woont. Younous zou in Turkije lijm snuiven, is de kop. De krant legt uit dat de opvang van probleemkinderen en wezen in Turkije een groot probleem is. De meeste opvang gebeurt daardoor familie. Maar als die de handen van een kind aftrekt, dan is er nog maar een verwaarloosbaar aantal pleegouders. De vrouw van premier Erdogan heeft een initiatief genomen om naar schatting 15.000 kinderen aan een thuis te helpen. De Belgische minister van Volksgezondheid, Onkelinks, wil alternatieve geneeswijzen aan banden leggen. In een interview met de Standaard zegt zij dat sommige Therapieën zelfs gevaarlijk zijn, zoals nieuwe Germaanse geneeskunde. Die ziektes herleidt tot vijf biologische natuurwetten. Meer daarover op de site van de Standaard. En bij het AD is het belangrijkste nieuws de inzet van zogeheten drones door de politie. Die gebruiken vliegtuigjes in strijd tegen criminelen, zoals inbrekers en wietelers. Maar in de Tweede Kamer zijn er zorgen over de privacy van burgers. Sinds 2009 is op minstens 132 dagen gevlogen met de vliegtuigjes. Maar het wordt niet bekendgemaakt waar. De Telegraaf opent in grote letters rood onderstreept met haat. imam en een foto, Yassine, die zaterdag op school in Vlissingen heeft kunnen spreken. Het is voor het eerst dat een school in ons land de deur opent voor een haatpreker, schrijft de krant. Vier pvda van de A-afdelingen willen een open voorverkiezing voor lijsttrekkers voor de gemeenteraad. Ze hebben een voorstel daartoe gedaan aan het partijbestuur. Meer daarover leest u in de Telegraaf. Nou, dan, pardon, de meeligste kop in het AD. Boven een foto van Bada Harry in een rolstoel op Schiphol. Maar dan harry heeft zijn voet gebroken bij een kickbokswedstrijd in Zagreb. En de kop luidt, voet kapot, badder moet weer zitten. Ja, <lacht> <lacht> <Yep. lacht> goed. En na, na acht uur meer over Cyprus. U hoort dan uh, meer van uh, journalist Leonora Cox. Hij woont op Cyprus en Tijns AD heeft de reacties vanuit Brussel. Blijft u luisteren.